Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer duidelijkheid over hoe een grote kas vrijdag kon instorten. Het grote kassencomplex stortte vrijdag opeens in, in Middenmeer, in de kop van Noord-Holland. De eigenaar van de kassen zegt dat ze zijn ingestort door een fout bij werkzaamheden. De kassen werden verbouwd en er zouden tegelijkertijd meerdere steunbalken zijn weggehaald... in plaats van één voor één. Vervolgens zakte in een paar seconden het hele complex van zo'n 9 hectare in... Niemand raakte gewond. De schade is waarschijnlijk zo'n 20 miljoen euro. Een 25 jaar oude cold case zaak in Gelderland is toch niet opgelost. Tony Terhorst werd doodgeschoten toen hij toevallig langs een koffieshop liep... waar op dat moment een overval aan de gang was. Vorig jaar werden twee mensen opgepakt, maar zij zijn nu allebei vrijgesproken. Het is volgens deze verslaggever van de Omroep Gelderland een enorme teleurstelling voor de familie. De broer van Tony Terhorst kon het allemaal niet meer aanhoren... Woedend verliet hij de rechtszaal. Ja, en ik had van tevoren nog even met hem gesproken en toen was hij juist vol vertrouwen. Hij zei het moet wel tot een veroordeling komen. Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs tegen de twee in de cold case zaak. In Amsterdam is vanochtend een vrouw ontvoerd uit een winkel. De politie zegt dat ze onder dwang door twee mannen is meegenomen. Het slachtoffer heeft bruine krullen en ze droeg een bloemetjesjurk. De politie hoopt dat mensen tips hebben. Ja, naast de warmte waarschuwt het RIVM ook voor smog de komende twee dagen. In Brabant, in het midden van het land, zal er vanaf de middag veel smog in de lucht zijn. Ook vandaag was het natuurlijk al tropisch warm. en Daar gaat iedereen verschillend mee om, hoorde RTV-Oost-verslaggever Harro Brouwer. Is het nog uit te houden? Ja, dat uh, gaat net zo'n beetje. Hè? Kunt u goed tegen hitte eigenlijk? Ik haat hitte. Lekker op de camping hier aan de IJssel. Aan de IJssel. Is het uit te houden, mevrouw, hier uh, onder de luifel? Nou, het is verschrikkelijk warm. Is het nu al heel warm thuis? Ja. <lacht> Helaas wel. So, vandaag uh, gaat het nog, maar morgen dan wordt het nog iets, uh, iets slimmer. Un bueno verano por todos en Holanda. Zo, so, lekker op de scooter? Lekker op de scooter. Goedemiddag. Ja, het weer het blijft warm. Vannacht is het niet kouder dan 12 tot 19 graden. Voor morgen en overmorgen heeft het KNMI code oranje afgegeven. Geldt voor Gelderland, Brabant of Limburg. Het advies is, doe smiddag zo min mogelijk en blijf goed drinken. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Hoor ik het goed? Alles werkt weer. Dus het is weer eigenlijk zoals uh, vorige week met deze uitzending zijn begonnen. Alleen het is nu geen Alternative FM. Het is nu een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dat staat in het teken van bijvoorbeeld dit... God. drama in my fame your friends and lovers will die of an age and no one ever dies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 Blijft het uh, alleen maar bij regionale en lokale omroepen. Dat uh, dit uh, nummer blijft uh, gehoord te worden. Tenminste. Uh, ik druk het een beetje kromme uit, maar dat is wat ik bedoel. Uh, het is het enige nummer wat uh, bij de regionale en lokale omroepen een beetje te horen is. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten, want het uh, hoort meer op de nationale radio thuis. Zeker als kogels en bommen worden overstemd door woorden. En deze woorden. ...raken de kern en de essentie van de zaak... ...als het gaat in de tijd waarom wij leven. Nou, nu heb ik het toch wel denk ik heel goed gezegd... ...aan het begin van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van juni. Geen live muziek, maar dat heeft ook alles te maken... ...met een beetje de bezetting van de mensen... ...hier als het gaat om de live opnames... ...en rechtstreeks live opnames van het programma. Dus moeten we het doen met de muziek, maar ook... De interviews, en dat zijn er nogal wat... want uh, we hebben er drie. We gaan straks uh, met Rodon Series praten. Dat heb ik opgenomen. Net als Nevin in het tweede uur. Uh, dat gaat over haar uh, nieuwe single Common Sense. En bij Rodon Cerise gaat het over haar aanstaande EP Out Mantra's. En in het laatste uur hebben we het uh, over Hunk en hun single Upset. En dat uh, wordt toegelicht door de vondvrouw van die band Joan de Bruinkops... En ook dat interview heb ik van tevoren al opgenomen. Dus ik heb uh, eigenlijk wel een vrij rustig avondje, kan je wel uh, zeggen. Maar we hebben ook nieuwe singles. En dit is er een van Christy. Haar nieuwe single heet Dit Moment. Het leven lijkt eenvoudig. Met jou hier spelend op de grond. Ik zie een glimlach kleine hand. En buiten raast het leven door de kleine dingen zijn het groot. Wat banden heeft met Volendam. <kijkt> en dat heeft alles te maken met Niels Maurer. Want hij is een van de mensen die deel uitmaakt van dit project. Schuimstreep bend Proza heet het. En de single Schaduwspel is afgelopen maand ook uitgebracht. Geldt niet voor de single die je ervoor hebt gehoord. Want die moet nog verschijnen. Maar die heb je vanavond al kunnen horen. In deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf bij Alternative FM En dat is Christy met dit moment. Zij had op 21 juni haar release show van Sunflower Child. Ik heb het over Cézanne. En je hoort het titelnummer van die EP die ze als single heeft uitgebracht. Sweet summer child Your eyes are so bright You're living slow. week iets gedeeld met oude foto's. Ik geloof al van 2017 zelfs. Toen hij samen met Rai Satoshi hier in de studio was. Luc Nijman. Heeft hij tot twee keer toe gedaan trouwens. Met deze Rai Satoshi. Maar ik heb goed nieuws voor de liefhebbers van Luc Nijman. 17 juli. Schrijf het maar op. Dan komt hij wederom weer naar de studio. Om een aantal nummers te laten horen. Dus weer een lange tijd geleden. Maar we vinden het wel weer eens nodig. Dat hij weer langskomt. En dit is een van de nummers die op een van zijn laatste album is uitgebracht. Damn I Love Amsterdam, daarvoor hoorde je Cezanne met Sunflower Child. Komt van een album wat op 11 juli gaat verschijnen. En dat is het titelnummer Sunflower Child. Dan zijn we toegekomen aan een onderdeel wat ik heb opgenomen. Rodon Ries. En daar is ook nog wel een beetje een verhaal. Vandaag heb ik iets gedeeld. Een videoclip waarin ze te zien is van Iris Jean. En Iris Jean heeft uh, afgelopen week dezelfde opdracht gedaan... van al die studenten die ook uh, te zien en te horen zijn geweest... tijdens het Sneak Peak Festival. Dan weet je dat ook weer. En uh, dat uh, verhaal van uh, Iris Jean uh, die speelde toen in de Melkweg. En daar waren ook die beoordelaars uh, aanwezig... om de eindopdracht te kunnen beoordelen... En ik zei, vandaag heb ik een uh, clipje gedeeld... Sleep Tonight en wie zat erin? Rodon Series? Um, <tie> nou zit daar nog een uh, verhaal aan part. Want ik had een radiokollega afgelopen zaterdag. En die zat echt met zijn handen in het haar. En ik weet wat het is als je op een gegeven moment een afzegging krijgt. En Zeker als het op de zaterdag gebeurt, op de dag van de uitzending zelf. Ja, dan zit je echt omhoog. En uh, toen kwam ik met het verhaal van Rodon Series. Nu uh, schijnt ze af en aan in Haarlem te wonen. Maar uh, ze heeft ook een uitvalsbasis, heb ik me laten vertellen. In Boskoop. Nou, dan is het niet zover om uh, naar Woerden af uh, te gaan. En Maarten Verduin was degene die het uh, nodig had om een songwriter nog in zijn programma te hebben. En daar was zowaar Rodon Series de Redden Engel. Dus die heeft dat prima gedaan tussen 4 en 5 in dat programma. Maar nu zit zij hier in dit uh, onderdeel. En we beginnen, dat is ook heel erg leuk, want het was de eerste futuring... ...namelijk met de mannen van Relics. Ik heb echt last van mijn keel, heb ik het idee. De mannen van Relics, maar die kenden zij uit een grijs verleden en je hoort het vanzelf. Hier is Awkward Positions, daarachter het gesprek en dan de road. But all that does is There's so many reasons to remember your name. But after all I can't help but forget your face. I don't know how you're doing since I've left. I kinda wanna know if it was worth it to forget. It's like you find pleasure in pain, lying is only for personal gain. Why do you love me? Why can't you stay where you are? At a comfortable distance Instead of awkward positions Cause I had you Then I lost you again I don't know what to do All I know is I need distance from you The major you change your mind. The state of fortune you decided to leave behind. I won't deny that it's hard to find my place. But I'm ready to move on. And that matters most to me. It's like you find pleasure in pain. And life Only for personal gain Why'd you leave me? Why couldn't you stay where you are? The thought of precision Made for awkward positions Cause I. Is uh, bezig om even een gat op te vullen voor een collega van mij. En zo heb ik hem ook aan de telefoon. En dan heb ik het over Rodon Series. Hallo. Hi. Ja, ja want uh, dat was even nog wat. Uh, afgelopen zaterdag. Dat je nog eventjes uh, terloops nog even snel naar Woerden bent afgereisd. Uh, <laughs> ja, precies. Ja, ja, ik had het je gevraagd en je kon. Dus dat vond ik ook wel leuk. Ja, ik vond het ook super leuk. Het waren hele lieve mensen ja. en uh, ik voelde me gelijk heel erg op mijn gemak en het was ook heel, een heel leuk gesprek en zo dus. Ja, uh, nu je dat ook zegt, uh, op je gemak, hoe belangrijk is dat uh, voor je? Ja, best wel heel erg. Ja. Ik merk dat ik uh, anders minder makkelijk uit mijn woorden kom en zo dus. Ja. Dat ging al een stuk makkelijker, gelukkig. Ja. Uh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met jou sinds de laatste keer dat we je een beetje hebben gezien bij de Rob Acta wordt Tenminste, dat uh, heb ik dan als laatste meegekregen. en Dan praat ik toch over maart. Maar volgens mij ben jij ook nog ergens uh, tussendoor nog wel te zien geweest tijdens een aantal optredens of in ieder geval één optreden na de Rob Acta wordt Klopt, hè? Ja, ik moet wel even zelf een beetje terug uh, gaan graven. Ja. Dat een tijdje geleden. We hebben wel ervoor gekozen om, uh, om het even iets rustiger aan te pakken. Want we zijn uh, in het begin van het jaar echt alleen maar bezig geweest. En nu hebben we het wat, wat rustiger aangepakt. Uh, maar ik ben uh, op het Falk Fantasy uh, in, in Amsterdam heb ik gespeeld. Met twee andere geweldige acts. En dat was leuk. Ja. Uh, ik heb nog in... Uh, in toekomstmuziek gespeeld met mijn band, met een Canadese act en een, ik hoop dat ik het goed zeg, een, een act uit Groningen. Ja. Ook heel leuk was. Ja. Uh, en dat paste ook nog een beetje bij elkaar. Want uh, ja, jij maakt natuurlijk een beetje muziek uh, wat mysterieus, sprookjesachtig is en noem maar op. Ja. Het vulde elkaar mooi aan, bij allebei de, de shows trouwens. Bij Folk Fantasy speelde ik met Davy Bellis en Lovitz. Dus, ja. uh, dat zijn drie acts die heel erg gebaseerd zijn op uh, folk dromerige muziek. Dus het viel elkaar heel mooi aan. En bij de show in toekomstmuziek was het juist wat meer uh, dat ze heel graag alle kanten op wilden gaan. Dus je had de rockband. En dan een wat meer indie popachtige act en dan bij. Dat is was heel tof. Ja, daar uh, nou heb je alles, in het verleden wel eens gezegd... dat je ook wel uh, naast je eigen muziek maakte... toch ook naast het, het stevige werk. Hè? Dat je dat ook niet uh, onprettig vindt om naar te luisteren. Neem jij bijvoorbeeld, neem jij bijvoorbeeld ook uh, dingen mee uit die stevige muziek? Bijvoorbeeld elementen die jij weer misschien bruikbaar uh, acht... om in jouw muziek uh, te stoppen? Ja, zeker. Uh, misschien iets dat is misschien iets minder te horen bij mijn huidige EP, die uh, vrijdag uitkomt. Ja. Maar in de nieuwere werk die ik heb geschreven komt dat wel steeds meer naar voren. Omdat ik de combinatie toch wel leuk vind. Uh, nu wordt het natuurlijk niet dat dat mijn enige ding is. En het gaat ook zeker niet de overhand nemen. Maar het maakt wel de sound wat, uh, wat breder. En daar streef ik heel erg naar. Ja. Uh, vind, vind, je, vind je dat ook belangrijk, dat je een beetje breed wil uh, laten horen van wat je allemaal kan? Uh, ja, ja, niet super belangrijk, Maar ik vind het wel belangrijk om te blijven, uh, te blijven ontwikkelen. Uh, ja, dus jezelf op, als het ware triggeren en opnieuw uitproberen te vinden. Dat is het misschien meer. Ja, ja precies. Minder dat, het, dat ik van alle markten thuis moet zijn. Totaal niet zelfs. Maar wel dat, dat de dingen die ik maak altijd blijven ontwikkelen en altijd blijven groeien. Ja. Dat ik de hele tijd vast zit in hetzelfde formuletje. Ja, um, komt eigenlijk ook best wel een beetje de vraag. Want de muziek is ook, ook een beetje smaak gerelateerd. Dat heb ik dan weer ergens ondervonden bij het, uh, het Sneak Peak Festival uh, in Haarlem. Af, af, vorige week was dat. Uh, dat muziek best ook een beetje smaak uh, kan zijn. Uh, ja, ja wat, wat, uh, wat, wat, uh, wat, hoe ga jij daarmee om? Als als het op smaak van muziek aankomt? En, um, en met wat jij maakt, hè? Ja, ik heb, um, als het gaat om de meningen van anderen... heb ik dat wel wat meer uitgezet. Mm. Uh, omdat ik weet dat wat ik doe best wel niche is... en niet iedereen vindt dat nice. En ik weet dat het wel meer wat mijn doelgroep is. Um, maar ook als het komt op wat ik zelf maak... Um, weet ik ook veel duidelijker wat ik precies wil. En dat, uh, dat had ook heel erg mee. Dat als ik iets uitprobeer... en ik weet dat het niet nice is... dat ik het dan ook gewoon laat. Ja. Dan zou ik het wel toch vinden. Ja. Uh, maar een uh, uh, uh, muzikant vindt het ook wel fijn... als hij uh, waardering krijgt voor hetgeen wat hij die, wat die maakt. Denk ik. En ook wat betreft de tekst. Ja, dat zeker. Ik mean, als het, als het lukt is dat mooi meegenomen... Um, maar zoals ik al zei, ik heb ook wel een beetje geaccepteerd dat uh, wat ik maak is gewoon voor iedereen. En de mensen die het dan wel snappen, die snappen het heel erg en ik krijg dan van die mensen echt super veel goede reacties. Ik had laatst uh, mijn eerste festival optreden en uh, ik heb, er waren oudere mannen die naar me toe kwamen en die zeiden dat ze hebben gehuild en dat was, Och. ik had ook zo niet verwacht. Ja. Dus ja, dat, dat is dan weer mooi meegenomen. Ja. Ik had het ook gesnapt, dat, als hij het niet hadden gesnapt of zo. Ja, ja uh, het, is, het is natuurlijk leuk als, als uh, muziek ook wat met mensen doet in dit geval. Ja. Ja. En zeker dan jouw eigen muziek. Ja. <laughs> ja, dat lijkt mij ook uh, in dat opzicht. Is dat, uh, is dat ook een beetje te verwachten met uh, ego's en Mantras? Zeker, ja. Uh, ik heb nummers geschreven die heel dicht bij mijn hart staan. Ja. Uh, die heb ik ook met heel veel liefde en uh, care geschreven. Met de hoop dat het A, mensen meer inzicht in mijn um, wereld geeft, en mijn belevenis, maar ook B, het hun misschien troost geeft als ze door zware tijden komen. Dus ja. Het is vooral heel erg over dat ik zware tijden heb overwonnen en dat als ik het kan, dan kan iedereen het ja, ja, ja. ja, want uh, wat uh, best, best wel interessant is, uh, als ik het levensverhaal in het kort uh, van jou gehoord heb bij de collega's in Woerden in dat opzicht. Ja, <laughs> ja. ja want dat lijkt me toch best wel uh, iets, iets uh, dat je dan op een gegeven moment, oops, uh, is dat bij mij ook al vastgesteld? Dat je dan denkt van oké, okay, dit, dit is dus ook uh, wat, wie ik ben. Ja, ja precies. Ja. Uh, hoe belangrijk is identiteit uh, bij ego's en mantra's? Oh, dat is centraal. Het gaat heel erg over hoe ik mezelf heb gevonden... en een, um, mijn, mij als persoon heb ontwikkeld en mijn identiteit heb gevonden. Uh, daar gaat, het, gaat de hele EP vooral over. Ja. Um, gaat die EP ook een beetje alle kanten op? Ja. Ja, soundwise is het um, best wel verschillend. Er zijn wat nummers die wat ruiger zijn. Er zijn nummers die juist wat liever zijn. Uh, het gaat textueel ook over heel veel verschillende uh, topics. Er zit ook een soort van verhaal in, een verhaallijn. En, um, ja. Vind je dat ook leuk, verhalen vertellen in je muziek? Ja, anders zou ik geen folk maken. Dat nee. is de grootste... Onderdeel van folkmuziek is dat het juist verhalend is. Ja, uh, dan neem ik aan dat uh, Ierland en al die uh, verhalen die bijvoorbeeld in de Ierse folk... maar ook misschien in de Schotse folk uh, zitten, uh, dat die jou wel aanspreken. Zeker, heel erg juist. Ja. Uh, nou ja, goed, dan is natuurlijk de vraag... waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Ik ben overal te vinden onder de naam Ronan Series. Op Instagram, Facebook, Twitter... Uh... Timbler, volgens mij zelfs als mensen dat nog gebruiken. TikTok, Spotify, Apple Music Teaser. De Hoosje Bang. I cross the road. And stare at a beautiful sunset. Wherever I go. It's a land that I knew I'd never forget. Two hearts intertwined. It's too much, but pick up the pieces, the fall changes sleeves and men that I love to withdraw. This is was een Rodonseries met uh, het nummer The Roads... terug te vinden op Eggoat Mantra's. En niet Eggoat en Mantra's, want dat maakte ik ervan. Maar dat is toch echt Eggoat Mantra's. Zo heet die EP die morgen gaat uh, verschijnen. Nu is het tijd voor iemand die ik wil laten horen... en die heeft ook liefhebbers hier in Zandvoort. Sterker nog, die maakt ook uh, radioprogramma's bij deze omroep... waar wij uh, deze uitzendingen ook mogelijk maken namelijk zet even mijn antwoord en die persoon in kwestie die schijnt ergens uh, te wonen in de Linneusstraat. Nou, dan heb ik het over de nieuwe single van David Blinkel en Mindset. ...heeft ook Send Me Flowers ontdekt. Wij wisten dat al een lange tijd. In My Head Today hoorde je... ...en wie is Send Me Flowers? Dat is Iris van Dijk. Die heeft meegedaan... ...aan de zonneprijs. In de finale heeft ze daar gestaan. Alleen helaas niet gewonnen. Daarvoor hoorde je David Blinkel ...met Mindset. Ja, en de, ik heb voor de mensen... ...een goed bericht, want hij wordt vrijdag... hier ...bij deze omroep nog een keer... Uh, la, ...gedraaid. En dan kun je hem nog een keer horen. Maar... Degene die daar ook op te horen is, dat is nou degene van wie ik het berichtje heb gekregen en die een enorme liefhebber is van het werk van David Blinko, namelijk de dochter. Ik heb het over Lea Bos, inderdaad. Die is ook hier op te horen. Die, die, die dame komt gewoon uit Zandvoort. Verder met de muziek, want een aantal weken geleden was hij hier te gast en toen hadden we hier zoiets van over de heers, over de heers, over de heers tips. Nou. Hij is dus drie dagen in de week is hij en hier. Dan heb ik het over Gerhard. En een van de nummers die hij speelde was dit nummer. Nature finds the way. Chose to be inside a hurricane with love whirling through my heart and veins. I was. Swaying softly through the air like a lost snowflake Nature always finds a way Nature always finds a way I walked a million miles To find myself lost And I heard myself scream I ain't going back Back at any cost Under Star spangled sky. I lie awake. Nature always finds. loose with a stone sharpened by fear and I heard myself scream why aren't why aren't you here every day 'Cause nature always finds a way Nature always finds died from the northern side Was er Koos en nat beschrijven van een knoop in je maag hebben... als je misschien wel een beetje de verkeerde dingen doet. <laughs> dat lijkt wel een beetje... ja, dat is een beetje de strekking... <laughs> zoals ik hem opvat van dat liedje. Uh, en het komt van de EP Not That Deep. Uh, trouwens, een eigen opname. Net als de, dat nummer daarvoor. Want Van Gerard is ook een eigen opname... Die van Koos, die was van 27 februari. Dat was wel een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Namelijk die van februari. En die van Gerard, dat was een reguliere uitzending van Alternative FM, Waar deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf eigenlijk ondervalt van Alternative FM. Zo uh, zit het in elkaar. Nou, dan heb ik ook nog uh, wat uh, actueels. Want op de dag dat deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf plaatsvindt en dat is op 26 juni is het morgen 27 juni. En dat heeft dan weer betrekking op hier waar dit programma wordt gemaakt. Namelijk Zandvoort. Want morgen Pride at the Beach wordt uh, geopend... met een unieke samenwerking tussen ontmoetingscentrum De Zandstroom... en De Roze Kunstlijn. Nou, dat uh, willen ze gaan doen rond uh, twee uur... met een uh, hartverwarmde expositie. En een van de mensen die daar ook gaat optreden... is hier in Zandvoort afkomstig... Ruud Houweling. En we draaien dit nummer tot aan het eind van dit eerste uur. En dat komt deze dus keer niet van het laatste album, namelijk van de vorige. En dat is het titelnummer: The Erasing Mountains. The ocean breathes like it always has. fragments of days that were